10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. Het vertrouwen in de woningmarkt stijgt weer, zegt de ING. U hoort de bank zometeen. Eerst nu het NOS journaal hier is, Jan van de Putten. De werkloosheid is in mei opnieuw gestegen, maar de stijging gaat iets minder snel, zegt het CBS. Er kwamen in een maandtijd 9.000 werklozen bij. Het zijn er nu 659.000. Net als eerdere maanden steeg de werkloosheid onder jongeren bijna niet en dat zou je als een lichtpuntje kunnen zien zegt economieredacteur Bart Kamphuis. De jeugdwerkloosheid is erg gevoelig voor de conjunctuur, voor hoe het gaat met de economie. Als het slecht gaat, stijgt de jeugdwerkloosheid snel. Als het weer wat beter gaat, daalt de jeugdwerkloosheid. Nou, het feit dat de jeugdwerkloosheid in mei nauwelijks is toegenomen, zou je dus kunnen interpreteren als een klein positief teken. Minister Ascher roept werkgevers en werknemers op snel met banenplannen te komen. Per 1 oktober heeft het kabinet 600 miljoen euro beschikbaar om bedrijven te helpen met bestrijding van de werkloosheid... Maar maar werkgevers en werknemers moeten wel zelf met voorstellen komen, zegt Ascher. De minister wil dat beide partijen haast maken met de bestrijding van de werkloosheid. De AIX is vanochtend fors lager geopend, 1,3 procent. Ook andere Europese effectenbeurzen begonnen met flinke verliezen. Volgens de analisten komt dat door de aankondiging van de Amerikaanse Centrale Bank... dat het pompen van geld in de economie dit jaar wordt verminderd en volgend jaar stopt.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 In Oosterwijk woedt een grote brand in een aanmaakblokjesfabriek, Fire Up. De brand is inmiddels onder controle, maar is nog niet helemaal geblust. De brand brak rond half vijf vannacht uit. En dat is misschien wel een geluk bij een ongeluk, zegt de eigenaar van de fabriek. Niemand was aanwezig, dus wat dat betreft gelukkig helemaal uh, geen mensen, alleen maar materiële schade.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 Dat is een half uur genoeg om zeven files op te lossen. John Bakker. Nou, de helft in ieder geval wel. Alhoewel, dat is lastig met zeven. Er zijn er <laughs> nog drie over. <laughs> op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Voor Maastricht nog twee kilometer. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij Rotterdam Centrum vier kilometer. Hij heeft te maken met een technisch onderzoek na een ongeluk. De rechter rijstrook is daar dicht. En na een ongeluk op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij Nieuwekerk aan de IJssel vier kilometer. En daar zijn twee rijstroken dicht. Tot zo, John. Zometeen, dames en heren, de ING over het herstellende vertrouwen in de woningmarkt. Vroeger werd u zo wakker. Of zo. Vanaf nu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 Sven Kokkelman. ING ziet herstel van vertrouwen in de woningmarkt. Joko Ono steunt verzet tegen de ontpoldering van de Hedwiegepolder. Studenten worden naar de Pabo gelokt met loze beloftes. De eindstage. Het zou betaald worden dan. Wat hadden ze nog meer beloofd? Baangarantie. En uh, ja, dat is hem me ook niet geworden. En het ochtendtumeur van Henk Spaan. Het is 6 over 10. het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen, Nederland. Het consumentenvertrouwen, dames en heren, in de woningmarkt is in het tweede kwartaal gestegen, blijkt uit onderzoek van de ING. Het is voor het eerst sinds 2010 dat het vertrouwen in die woningmarkt een stijging laat zien. Mark Smulders van die ING, Goedemorgen. Goedemorgen. Waar baseert u dat op? Nou, de index uh, wordt gebaseerd op vijf pijlers. En op al die vijf pijlers zien we een, uh, een toename in positieve zin. En dan gaat het om het vertrouwen wat consumenten hebben ten aanzien van het aantal huizen dat wordt verkocht, de ontwikkeling van de huizenprijzen of ze het een gunstige periode vinden om een huis te kopen... hun eigen financiële situatie en de ontwikkeling van de hypotheekrente. Ja. En op al die vijf pijlers zien we dus een forse stijging... die zorgt voor, uh, voor deze grote stap in vertrouwen. En wat betekent dat voor de woningmarkt dan? Nou ja, wat betekent dat? Dat gaan we de komende maanden zien. Kijk, de vraag is natuurlijk of dit zich ook daadwerkelijk om gaat zetten... in uh, transacties, dus in daadwerkelijke aankopen van woningen. Wat we wel hebben gezien is de afgelopen tijd... dat met name de onrust over het hypotheekrente dossier... Wat nu weer stabiliteit biedt voor de consument, in ieder geval voor onrust had gezorgd. En we zien dat die nu uh, weg is. Uh, wel een kanttekening, want we hebben deze meting gedaan in de maand mei. En ja. de recentelijk aangekondigde kabinetsmaatregelen met de bezuinigingen. Ja, die zijn project. natuurlijk niet meegenomen. En daar komt nog iets bij. Hier niet in? Nee, nee, want nee, ik wou dat u dat... nog iets voorleggen. Namelijk het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte vanochtend uh, bekend dat het consumentenvertrouwen in Nederland in juni weer is afgenomen. na drie maanden van verbetering. Ja. Be... Nou ja, dat, dat, dat kan. Ik bedoel, dat, dat kan ik niet bestrijden. Het zijn natuurlijk allebei uh, representatieve uh, onderzoeken. Maar hoe kan ik het al... een rijmen met het ander? Waarom hebben we meer vertrouwen in de woningmarkt... als het consumentenvertrouwen weer is gedaald, aan de andere nou, kant? Ik, ik, ik denk dat... Het... Dat als het om het woningmarktdossier gaat, dat het komt omdat met name op het politieke stuk, het politiek stuk kabinetswet, wat aangekondigd heeft over wat gaat er nou gebeuren met hypotheekrenteachtrek, daar is duidelijkheid over. En vervolgens zijn er ook toch wel de eerste signalen dat het einde in zicht is van uh, de, on, hè, de daling van de huizenprijzen, nog niet dit jaar, wellicht medio volgend jaar, maar het feit dat dat... Uh, voor de consument zichtbaar is na een hele lange periode... van alleen maar aankondigingen dat er dalingen zouden komen... Ja. zorgt zorgen ervoor dat uh, uh, het, het vertrouwen toeneemt. En nou ja, wat we zelf ook al aangeven, toch nog een kant tekenen. Want het moet zich natuurlijk nog wel om gaan zetten in transacties. Het is vooral nu nog een sentiment... en we zien het natuurlijk nog niet terug in daadwerkelijke verkopen. Nee, wat wou ik zeggen? Want in mei van dit jaar zijn 18% minder huizen verkocht... dan in dezelfde periode vorig jaar. Nee, dat, dat, dat is ook zo. Hè. Dit, dit soort uh, onderzoeken, het sentiment loopt vaak altijd even vooruit op het gedrag. Dat laat de historie ook zien, want wij wel zien is dat bijvoorbeeld bij de met ons samenwerkende tussenpersonen er wel meer gesprekken worden gevoerd. Dus mensen oriënteren zich. Nou ja, daar komen dan eventueel offertes uit, eventueel aankopen. Maar ik zeg al, daar zit altijd een vertraging in. En met name ook het feit natuurlijk dat, nou ja, de aangekondigde 6 miljard bezuiniging, is natuurlijk de vraag of dat inderdaad het sentiment zich ook doorzet. En dat ze we in het volgende kwartaal, ...daadwerkelijk ook, uh, ook kunnen meten. Hebben zich al meer mensen bij u aan de deur gemeld... ...met de aanvraag voor een hypotheek, of niet? Nou ja, wat ik al zei... ...we zien dat uh, vooral in, in het indirecte effect... Hè, ...met name de, de adviseurs, die voeren eerst de gesprekken. Ja. Dan komen er offertes uit. En ik zeg al voor dat er dan een transactie... ...en daadwerkelijk een aankoop ja. bij ons in de administratie... ...daar gaat het wel een paar maanden overheen. Juist, goed. Daar moeten we nog een paar maanden op wachten. Ja. Hebben de stijgende huurprijzen ook uh, zo nodig... ...hun invloed op uh, het herstel van het vertrouwen op de koopmarkt? Nou, dat, dat denk ik wel te kijken. Vooral ook hè, als je kijkt naar starters. Starters gaven in het verleden al aan dat, dat ze het beste gunstige periode vinden om te kopen. Wat op zich natuurlijk ook is, want de huizenprijzen zijn natuurlijk al een tijdje uh, aan, aan het dalen. Uh, daar komt bij natuurlijk dat, dat huren uh, een stuk duurder is geworden. Waardoor kopen uh, ook aantrekkelijker is geworden. De rente staat ook laag, huizenprijzen zijn gedaald. Dus wat dat betreft is het zeker voor starters best beste gunstige periode om een huis te kopen. En zeker als einde, het einde van die huizenprijsdaling in zicht is. Ja, goed, uh, uh, wat zijn uw verwachtingen voor de nabije toekomst? Nou ja, dat, dat, dat durf ik niet te zeggen. Ik zeg al, we maken vooral het voorbehoud dat we vooral de komende maanden ook willen zien of het zich daadwerkelijk om gaat zetten in transacties. Dus dat uh, daar, ja, we hebben geen glazen bol. Dus dat, dat gaan we ook niet, daar uh, gaan we ook geen uitspraken over doen. Nee, zou u nu mee doen ook hè? Was de afspraak geloof ik. <laughs> ik dacht, ik probeer u toch even te verleiden, desalniettemin. In ieder geval is het zo dat u wel een herstel van vertrouwen in die woningmarkt ziet op basis van de achterliggende, achter ons liggende cijfers. Ja, absoluut. De, de, de factoren laten op alle fronten een stijging zien en die zorgen voor, voor deze forse sprong in het vertrouwen op dit moment toch daar een, een neutrale stand ja, en nu maar even afwachten wat die 6 miljard aan extra bezuinigingen gaan doen... en dat negatieve nou ja, consumentenvertrouwen. ja, daar Ik zeg al, die kanttekening willen we zeker nog wel maken. Want ja. Ja, dit zijn natuurlijk forse maatregelen die ongetwijfeld toch een, uh, een effect zullen hebben... ook op het vertrouwen in algemene zin, maar ook op de woningmarkt wellicht. Ja, goed. Even genieten in ieder geval vandaag van dat positieve nieuws van u, toch? Oké, okay, hartstikke fijn. U ja. ook. Bedankt. Dankjewel. Max Smilders. En dit is...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 elke dag anders. Ja, ook de pabo's, dames en heren, gingen er een paar jaar geleden al vanuit dat er nu een lerarentekort zou zijn. En daarom zijn studenten gelokt met beloftes die niet kunnen worden waargemaakt. Hoort u in een reportage van Niels de Jager. Goedemorgen. Uh, jullie hebben de tijd tot tien over negen om te lezen... Daarna gaan we starten met de wiskunde. En dan... Meester Matthijs Hagen voor zijn klas in het speciaal onderwijs. Hij is dus wel aan het werk. Ik heb een baan, ja. ja daar ben ik heel blij mee. Hoe bijzonder is dat uh, tegenwoordig op de arbeidsmarkt voor jonge leraren? Nou, je hoort genoeg verhalen, inderdaad dat het heel moeilijk is. Die verhalen hoor je zeker van studenten en oud-studenten van de Pabo-lerarenopleiding in Breda. Op dit moment heb ik nog geen vooruitzicht uh, in werk. Je moet maar geluk hebben dat er uh, een zwangerschap is of uh, een, een zwangerschapsverlof. Kijk, in principe invalwerk heb je genoeg. Het lijkt me wel een lastig uh, en onzeker bestaan zometeen. Het is heel onzeker en eigenlijk is het niks voor mij, maar uh, uh, ja, ik ga me eraan wagen. Op een gegeven moment wil je natuurlijk ook gewoon een uh, vast contract hebben... En... Ja. ja, want je wil uiteindelijk ook misschien wel uh, een, een gezin, een huis kopen. Ja, ja, inderdaad. En daar zitten ook wel heel veel uh, mensen die ik ken, die zitten daarmee. Van ja, ik zou graag uh, willen kijken voor een huisje, maar op dit moment uh, zit het er gewoon niet in. Hanneke Ariens, directeur van de Pabo van Avans Hogeschool in Preda. Leidt u uw studenten op voor de werkloosheid? Nou, daar gaan wij niet van uit. Kijk, wij, wij hopen natuurlijk dat onze studenten een, een hele mooie toekomst vinden in dat basisonderwijs. Want dat is eigenlijk de droom van onze studenten. Dat is het doel. Wat is de realiteit nu? Kijk, de situatie is niet um, heel rooskleurig op dit moment. Gelukkig in deze regio, um, zijn er de laatste tijd geen uh, ontslagen geweest. Maar de krimp is wel groot. En dat maakt dat nou ja, studenten uh, maar mondjesmaat een baan kunnen vinden. Is dit de, de, de, de huidige arbeidsmarkt die er dus niet rooskleurig uitziet? Is dat een thema op de opleiding? Nou, Adviezen zijn, ga op een of andere manier investeren in je curriculum. Dat betekent dat je enerzijds aan de gang blijft. Bijvoorbeeld in invalwerkzaamheden of tijdelijke dienstverbanden dat je misschien ook kansen zoekt buiten de regio, bijvoorbeeld in België of in de Randstad. Maar ga vooral investeren in je eigen deskundigheidsbevordering. Dus zie je kans om direct een masteropleiding te doen of een soortige opleiding. Daarmee blijf je interessant op het moment dat de arbeidsmarkt weer wat aantrekt... Want als je met een gat zit op je cv... Hè, als je twee, drie jaar iets anders hebt gedaan... dan wordt het wel heel complex. U wilt met uw uh, PABO-opleiding natuurlijk veel studenten trekken. Aan de andere kant, jullie selecteren ook streng. Z zouden jullie niet ietsje minder studenten kunnen opleiden... om daarna de kans op de arbeidsmarkt voor die groep te vergroten? Nou, ik wil echt het misverstand voorkomen... dat de PABO-Avans Hogeschool uh, geïnteresseerd is... in het werven van heel veel studenten. Wij koersen echt puur op kwaliteit... En daarbij uh, zijn wij bereid een uh, investering te doen in de zin dat, wij, dat, dat dat de kosten gaat van de kwantiteit. Bent u ook echt als opleiding in aantal studenten teruggelopen? Ja, absoluut. Je ziet bijvoorbeeld dat wij vorig jaar, hè, de trend is al meerdere jaren uh, in gang gezet, maar vorig jaar hebben wij echt, zijn we gestart met een klas minder, dat zijn zo'n 30 studenten. Dat is voor een kleine pabo een kostbare aangelegenheid. Toch hebben wij voor die koers gekozen vanuit dat belang van kwaliteit. Ja. Geen beste vooruitzichten voor deze paboers dus. Hoe anders was dat toen ze vier à vijf jaar geleden begonnen aan de opleiding? Ja, ze gaven toen op dat moment aan van er is nog een hele grijze lichting, die gaat eruit. En dan zijn de banen genoeg. En dat zou al zo zijn na jou afstuderen, nu, ja. nu dus? Ja, dat zou nu zijn. Nou, die hoop was er wel, maar ik durf toch wel te beweren... dat we bij onze uh, hogeschool altijd wel eerlijk zijn naar onze studenten. Dus in die zin niet dat wij uh, grote verwachtingen hebben gekweekt... Uh, die we niet na kunnen komen. Geen grote verwachtingen gewekt die ze niet kunnen nakomen. Oud-student Matthijs Hagen kan zich iets heel anders herinneren. Het laatste jaar hebben ze ons beloofd... Uh, dat jullie een betaalde LIO krijgen. Dus je eindstage. Wat hadden ze nog meer beloofd? Baangarantie. En uh, ja, dat is hem ook niet geworden. Dus letterlijk gezegd, toen je begon met de studie, gegarandeerd een baan. Baangarantie en een betaalde leer, Ja, dat is gezegd. Ja. En dat is later teruggetrokken door bezuinigingen. Het is tien over negen heren. Ik heb net het huiswerk gecontroleerd van iedereen. Uh, Jamie, derde kruisje. Hoe reageerden jullie studenten halverwege de opleiding daarop dat die garantie en ineens weg was? Wij waren er natuurlijk wel fel op tegen van, ja, dit is ons beloofd en dat wordt niet nagekomen. Maar... Uh, Zoals bij meer dingen in Nederland kan je vechten tegen de Bierkai en uh, tegen alles en nog wat. Maar dan ben je als een groepje studenten, sta je niet sterk. En uh, dat is het niet geworden. En als het werken niet is, ja, dan is het er niet. Nee, inderdaad. En uh, dat moeten we accepteren. De directeur van de Pabo in Breda laat achteraf weten dat er in 2009 inderdaad toch een baangarantie is gegeven. Morgen in lerarentekort, elke dag anders... Ik werk als invaller en toch een vast contract. Ik zie wel waar ik terecht kom en ik heb gewoon altijd werk en altijd een salaris. Morgen dus in een nieuwe bijdrage van Niels de Jager. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen van harte welkom via de mail... goedemorgennederland.nl Straks Joko Ono blijkt tegen de ontpoldering van de Het Wiegenpolder. Eerst nu het ochtendhumeur Iris Hengspaan. Over sommige dingen kan ik me ontzettend opwinden... Denk toch om je hart, zegt mijn vrouw dan. Andere dingen, waarover andere mensen zich ontzettend opwinden, glijden langs me af. Afluisteren. Het interesseert me niet. Spioneren lijkt tegenwoordig wel een vies woord. Waarschijnlijk is het dat voor ongeletterde mensen. De tegenstanders van spionage zouden eens boeken van Graham Greene moeten lezen. En van diens vriend Ian Fleming. Had ik Len Dayton al genoemd? En de meesterwerken van John le Carré? Het spionagenetwerk The Cambridge Five heeft altijd mijn warme belangstelling gehad. Zo romantisch dat ze de vijfde nog altijd niet hebben geïdentificeerd. Natuurlijk bespioneren de Engelsen nog steeds alles wat los en vast zit. Spionage is een cultureel erfgoed in de UK. Het ontcijferen van de Duitse enigmacodes in de Tweede Wereldoorlog... door mathematische genieën van de Britse geheime dienst... ...is een Nobelprijs waard. Ik zeg, het afluisteren van de G20 is knap werk. Hou die Turk'en in de gaten, om van de Fransen maar te zwijgen. Als ik Engelsman was geweest, had ik me vast en zeker gemeld bij MI5. Als er een bloempot op de vensterbank staat, liggen de Russen op de loer. Waar is de dead drop? De dead drop is de binnenkant van de uitgeholde Bijbel op kamer 17. Me kwaad maken doe ik om hele andere dingen. In de Rozenstraat in Amsterdam is al sinds 1906 een kinderspeelplaats. Die moet nu weg. Net als het Tropenmuseum. Politici die dit laten gebeuren komen onder dezelfde tegel vandaan... waar de bankdirecteuren, projectontwikkelaars, zorgmanagers en ander witte boordentuig krioelt. Ik spring op die tegel... En stamp lekker door. <laughs> Henk Spaan. Waarschijnlijk heeft het kabinet de toorn van Henk Voelen aankomen, want het kabinet legt nog zeker tot 2016 geld op tafel om dat Troppenmuseum open te houden. Morgen, het ochtend humeur van Niel Gunjerli.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 De van dit moment, Get Lucky van Daft Punk. Het is vier minuten voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. Het verzet onder water, tegen het onderwater zetten van de hit, het Wiegepolder, krijgt steun uit onverwachte hoek. Namelijk van Yoko Ono. De weduwe van John Lennon heeft een foto van een Zeeuws opgenomen in een expositie in Londen. Mag dat de, de feiten, goeiemorgen. Goedemorgen. U bent van de actiegroep Red Onze Polder. Ja. Uh, moet ik het zo zien dat uh, Yoko Ono eerst de Beatles uit elkaar dreven en nu de Nederlanders en de Belgen? Nou, wij zijn er natuurlijk hartstikke, ik uh, vind het hartstikke leuk dat uh, dat bord, die foto van het bord, dat die door uh, de screening is gekomen en daar geplaatst is. Waarom heeft ze dat gedaan? Wat heeft zij met die wet Wiegerpolder, met andere woorden? Nou, dat is uh, Yoko Ono, die uh, zet zich in voor activisme en dat... Uh, uh, dat is over heel de wereld, dus er staan foto's van heel de wereld. En daarbij dus dan uh, het bord uit uh, het Wiegepolder. En ook nog een paar borden uh, van Doel. Ja, het, het gaat om een, uh, een bord met de tekst Ontpolderen nee in een besneeuwde Het Wiegepolder. Ja, klopt, ja. Hebt u goed gezien? Ja, en dat is een foto van John Palmer, geloof ik, hè? Fotograaf. Dat is John Palmer, die uh, heeft contact op met ons gezocht. En uh, ja, dit dus uh, voor ons uh, geregeld. Maar dacht hij, ook, oh nou dat is een mooie plaat? Of dacht ze. Ik steun dat protest. Ja, nou, het is dus uit haar. Uh, het zal beide zijn. Het zal een mooie plaats zijn en ze steunt ook uh, de protesten tegen uh, mensen. Uh, ja, tegen uh, bewegingen die natuur, uh, wat al jaren bestaat. Uh, om zeep willen helpen. Juist. Dat, uh, uit dat oogpunt is het voor ons, wij dat zeer zeker als een steun in de rug. Juist. En gaat u haar nou verder betrekken ook bij het verdere pro protest? Want de beslissing is inmiddels genomen, toch? De, ja, de beslissing is genomen. Maar de eigenaar gaat dus nog uh, in beroep. Daar komen dus nog wat, uh, een heleboel processen. Ja. En intussen, dat is uh, best heel belangrijk, gaan deskundigen inzien dat het eigenlijk helemaal niet zo'n uh, goed uh, plan is omdat het natuurherstel de het, het doelen niet zal halen in de Westerschelde. Ja. Door de ontpoldering. Dus door wat voor ontpoldering ook. En wat wij ook nog voor ogen zien. Dat is dat daar in het verdrag nog eens 300 hectare staat. Wat, men, wat de provincie wel enigszins op een andere manier uh, wil invullen. Ja. Buiten Dijks. Ja. Maar dat er ook nog een, uh, ergens nog 3000 hectare genoemd wordt. En op de langere termijn zelfs tot 30.000. Dus wij zijn nog uh, zeer bevreesd wat, uh, wat al, de gevolgen zijn. Wat de gevolgen zijn. Ja. Gaat u Joko Ono nog uitnodigen om zelf een keer naar die Het Wiegepolder te komen? Jazeker, wij gaan haar uitnodigen om zelf persoonlijk uh, te kijken. Ja. Maar ik moet u zeggen, in de Het Wiegepolder komen heel veel mensen uh, kijken en bezoeken. Dus ja. wie weet, misschien is zij Kognito daar al geweest. Ah, nou goed, dat is er nog iets om uit te zoeken als we ja. niet gaat zingen, hè? Ja. <laughs> nou, dat, uh, dat zou best wel leuk zijn. Even in de polder zingen. en uh, ja. De, ja, er zijn toch al mooie acties geweest. En waarschijnlijk staat er nog een mooie actie te komen. Maar... Ja, we hebben de laatste was de fietstocht van de Rotary. En we hebben zeker ah. uh, 300 fietsen met stickers beplakt. Oké. Okay. Nou, misschien kan ze ook nog helpen stickerplakken. plakken. Ik dank Juist. u zeer. Uh, okay. Mag naar de feiten van de actiegroep Red Onze Polder. Einde van deze uitzending, dames en heren, want het is half elf. Meer informatie vindt u op kro.nl. We gaan naar de wadden naar uh, Jeroen Wielert. Ook nog zo'n fan van Joko Ono, geloof ik. Of niet? Ja, maar vooral van John, John Lennon. Ik was niet zo'n Yoko-man. Ik ben wel een eilander geworden weer, deze oerol. En daar is een onderdeel heel erg belangrijk. Overal objecten, kunstobjecten in het landschap op een grote expeditie, zo noemen ze het. We gaan het hebben over landschaps landschap en beeldende kunst. Over landschapskunst, het blijft niet beperkt tot de wadden alleen. Ook in Nederland zien we dat, maar we, we gaan toch wat meer focussen op wat bijvoorbeeld Bruno Doedens hier heeft gedaan met dakpannen op het strand bij Horen In lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. Ja, Eerst nu het NOS het Journaal van half elf. Tegenover mij, Jan van der Putten. De werkloosheid is in mei opnieuw gestegen, maar die stijging gaat wat minder snel, zegt het CBS. Er kwamen in een maandtijd 9000 werklozen bij. Het zijn er nu 659.000. Net als eerdere maanden steeg de werkloosheid onder jongeren bijna niet. In Oosterwijk is een fabriek van aanmaakblokjes door brand verwoest. Niemand is gewond geraakt, maar door de rook moeten mensen ramen en deuren dicht houden. Vanwege de brand reden enige tijd geen treinen langs Oosterwijk. Bij brand in Kuik zijn drie mensen om het leven gekomen. In het woonhuis werd onder meer het lichaam gevonden van een meisje. Het is niet duidelijk of de slachtoffers de bewoners van het huis zijn. En de Afghaanse Taliban willen een Amerikaanse militair ruilen... tegen vijf gevangenen in Guantanamo Bay. Het aanbod werd gedaan door een woordvoerder van de Taliban... vanuit hun pas geopende kantoor in Qatar. De VS heeft nog niet gereageerd op het voorstel. En dat zijn de hoofdpunten. Hebben we inmiddels een file aantal dat we kunnen delen door twee, John Bakker? Nee, het waren er drie. Dat is lastig delen. Nee, Het zijn er nog steeds drie. En dat heeft vooral te maken met aanrijdingen op de A16... vanuit Breda naar Rotterdam. Bij Rotterdam Centrum, vier kilometer. Ze zijn nog bezig met een technisch onderzoek. De rechter ook is afgesloten. Na een ongeluk op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda... bij Nieuwekerk aan de IJssel, 5 kilometer. Ook daar is de rechter rijstrook dicht. En de andere kant op, richting Hoek van Holland... bij knooppunt Polderplein 2 kilometer. Ik wens u een fijne dag en luistert u vooral verder naar Jeroen Wielaert. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Wielaert. Goedemorgen vanuit de terras, veranda van Kaaphoren. Onder de duin bij Horen op Terschelling. Ter gelegenheid van Oerol. Het landschap is er veranderd door ingrepen van. Kunstenaars, zoals dat gebeurt uh, aan de wal ook, uh, op strand, in, in straten, uh, langs rotondes, beelden, overal beelden. Deze week ook weer geopend beelden aan zee, Den Haag sculptuur, Scheveningen, de Apollolaan, hele beeldenroute in Amsterdam. Toen maar wat tijdelijke exposities. Maar je hebt ook die vaste objecten, uh, bijvoorbeeld de olifantengroep in de uh, oprit bij Almere. Uh, sinds kort een aantal Paaseiland koppen bij Goes. En dan dus hier op Oerol. Ik lees een van de lokroepjes uit de Oerolkrant. Ik droomde dat mijn naakte lijf bedekt was met dakpannen. Toen kwam jij en vroeg om onderdak. Ik liet je binnen. Dat heeft vast iets te maken met uh, de objecten van Bruno Doedens. Ik uh, vraag u om mee te praten. Vindt u het leuk, uh, dat soort beelden in het landschap? Heeft u favorieten? Of begrijpt u er helemaal niks van? Heeft u gewoon liever een weiland met een molen, is al Holland genoeg. 0800 1121, 0800 1121. Daarover kunt u met ons meepraten over dit soort kunst. Tweeten met uh, hashtag lijn 1 en lijn 1 apenstaartje ntr.nl is het mailadres. Op Ter Schelling. ook een man die veel zingt over landschappen. En dat gaat hij nu hier ook doen. Broeder Dieleman. <tie> Ik wil er dat de lucht hier open haat. Want de man met zijn trompet biedt kark of staat. Ik wil er dat de lucht hier open haalt. Misschien was dit verloren. Mijn kinderen nog vol zag, misschien was derde verloren dag. Wat kwaad dan, taal's mist over het land. Je loopt als was er niks aan de hand. Maar het kwaad hangt als mens over het land. leggen, allo voor. Want eind ligt er een beter oot. Oh, laat je werken, leggen, allo voor. De glorie komt bij wasten, wen. Wees op iets er dat je verlossing vindt. De glorie, kom mee, waas en spieden los in je gezegd. en wandel langzaam naar het licht, en wandel langzaam naar het licht, en wandel langzaam naar het licht. Met heel veel landschap in zijn liedjes. Het Zeeuws-Vlaamse landschap vooral. Hè? Het, uh, het Zeeuws-Vlaamse landschap, ja. Was ja. ook wel te horen. Ja? <laughs> ja. Hoe de wind en hoe het licht en hoe het land gewoon in uh, die muziek weer terugkomt. Ja, ja. daar uh, hou ik heel erg van. En het ja. past ook heel erg bij het thema van uh, waar wij het over hebben. Ja, volledig, he? volledig. Daar vond ik, was ik ook echt blij mee. Gewoon. Ik vond, dan, dan, uh, en dan merk ik ook dat, dat, dat, dat het gewoon goed, goed past. Dus ik voel me thuis eigenlijk. Ja, ja. dat wil ik vragen. Ja, nou, dat gevoel dat, uh, heb je dus helemaal fijn hier dus ook weer te pakken op Oerrol. Ja. Begin ja. van het jaar stond jij op Noorderslag in Groningen. Ja, je toch... zat al bij de collega's van Kunststof en uh, nu weer hier. Hartstikke fijn dat je in de uitzending bent. Je kunt gewoon ook meepraten als je wil. Ja. Zo, daar, van uh, achter jouw microfoon en misschien aan het eind nog even... Wat laten horen als we dan tijd hebben. We gaan het yes. hebben over landschap en over kunst. Uh, aan tafel hier uh, Herman Siebe, projectmanager van Staatsbosbeheer. Han Leerveld van Pannenland samen met Bruno Doedens, de ontwerper van een heel merkwaardig, mooi dakpannenpatroon. Er ligt hier zo. Dak, dakpan voor mijn neus. Uh, Maurice Meeuwissen is er ook bij. En hij is de maker van uh, de ramp hier op het strand bij Mitsland. Ik heb hem bezig gezien met een kruiwagen in zijn eentje. Is, wat, wat ben je daar aan het maken? Wat is die ramp, Maurice Meeuwissen? Uh, de ramp dat is een uh, ouderwets stuk gereedschap om uh, grote uh, monumenten te kunnen bouwen. Want vroeger, op het moment dat je zware objecten omhoog wou zeulen... Je was nog niet in staat om uh, dat te takelen, dus dan gooide je een hoop zand neer. En dan uh, op den duur, als je hoog genoeg was en de juiste helling had... kon je zware stenen boven krijgen. En ik ben maar vast begonnen met het maken van de ramp. En in de hoop dat er op een gegeven moment misschien een keer een uh, monument gaat komen... op het strand bij de Schelling. En zo niet, ja, dan is de ramp het monument. En het zal verwaaien in de winden... Waar broeder Dieleman over zong. Want je hebt al wat tegenslag moeten verwerken hier. Ja, afgelopen donderdag is er een goede meter weggewaaid. Net voor het festival. En uh, dat ben ik nu dus aan het herstellen. En dan hoop ik dat aankomende. Uh, ik denk dat ik vandaag wel weer op dezelfde hoogte ben als een, precies een week geleden. Met een schepje en een kruiwagen. En dan over houten, kleine, dunne plankiers gaat het naar boven. En dan weer zo'n lading. Dan wordt het hoger en langs dan wordt het hoger. En je doet het vrijwel alleen? Uh, ja, jij, eigenlijk wel. Je hebt af en toe vooral mannen die het dan toch wel even graag willen voelen hoe zwaar het is. En uh, dan ben ik niet te lullig, zijn dan mogen ze een keertje. En dan kun jij even uitblazen? En dan kan ik even uitblazen, slokje water drinken en dan klaar voor de volgende lading. beeldend kunstenaar uit Rotterdam die ook elders hier in het watgebied bezig is geweest? Uh, ja, hoewel elders hier in het watgebied. Ik ben... Een paar jaar geleden heb ik in het meest noordelijke puntje van de Waddenzee... dus dat is uh, halverwege Denemarken, ben ik ook een tijdje aan het scheppen geweest. Op wel een kleinere schaal. Toen ook alleen een schopje bij me. Er zit een idee achter. Uh, ja, gelukkig wel. Waar het voor mij uh, zeker bij deze, dit werk om gaat, is uh, eigenlijk twee dingen. Uh, enerzijds het beeld van het kleine mannetje in de grootte natuur. Dus ik refereer dan naar het... Uh, 19e eeuwse romantische ideaal, wat dan vaak door Casper uh, David Friedrich uh, bekend is gemaakt met zijn schilderijen van het grote kleine mannetje over door de grootste natuur. Uh, dan ben ik eigenlijk ook dat mannetje, alleen in dit geval heb ik een pikker, een schop of een hakbel in mijn hand. En anderzijds heb ik een maateloze interesse voor de noeste arbeider. Wat in vroeger. Uh, eigenlijk alle kanalen in Nederland, of het hele landschap... is eigenlijk met een schop gewoon vormgegeven. En dat dat ik... begrijpen heel veel luisteraars alweer een stuk beter. Ja. <laughs> Want Nederland ja, is gewoon uh, van God afgedwongen, hè? door mensenhand. Ja, er zitten weinig natuurlijks meer aan. En maar dat was heel erg collectieve arbeid. Voor jou is het gewoon heel solistisch. En gelet op jouw maleur, de wind, de werking van de natuur... ook wel iets vergeefs zit erin. Uh, ja, het is wel... Uh, ja... <laughs> dat is zeker. Bruno Doedens, uh, jij bent van uh, SLEM. Waar staat het SLEM ook weer voor? Stichting Landschapstheater en meer. Dus we kunnen van alles doen. En jij hebt het ook meer gedaan. In 2006 was hier een enorm stelsel van zanderige ringen... gegraven in het strand. De dat jaringen. Kon, de jaringen. Ja. Daar zijn een luchtfoto van gemaakt met al die mensen die daarin lagen. Mm -hmm. Maar dat, ook dat is weer verdwenen. Ja, dat is een half jaar heeft het geduurd voordat het weggewaaid is... En als je het nu nog zou doorsnijden of over 500 jaar, dan ga je nog steeds herkennen de verschillen die zandlijnen, Dus dan hebben ze nog wat uit te leggen in die tijd. Het is trouwens wel leuk om te noemen... dat die meter zand die jij kwijt bent... die ligt nu tussen de dakpannen. <lacht> dus het, als je het zoekt, dan kun je het daar vandaan halen. Ja, dat is mooi, want die, die wind verwaait en over het strand... en komt dan hier in, dat, in die constructie van dakpan, dat dakpannenveld terecht. Ja, ja. Even heel kort, wat is daar dan weer het idee achter? Nou, het is een veld van, je moet je voorstellen... 100 uh, bij 100 meter... en er staan 4000 dakpannen rechtop geplant uh, in het strand. En die vangen als het ware het zand op. Dus het zand wat over het strand waait wordt daar gevangen en dan herken je het proces van duinvorming. En dat is een heel dynamisch proces. Want als je op oerol op het strand komt, of op de duin, denk je, oh, dat is mooi hier. En dan lijkt het net alsof het altijd zo is. Maar als je een week later komt, is het al helemaal anders. Staatsbosbeheer dus weet het als geen ander. En juist die verandering, die, de, dat dynamische in dat landschap, dat is iets wat wij met dit project ook zichtbaar willen maken. Om daarmee het begrip en de um, de discussie over die, die, dat dynamische uh, kustbeheer, wat nu ook een heel belangrijk item is. Uh, uh, interessant te maken, sterke beelden te maken waardoor het gecommuniceerd wordt. Het is natuurlijk heel erg... Van of, of niet erg, maar prachtig. Om te zien dat een paar dakpannetjes die je dan rechtop op het strand plaatst. Dat daar 1500 mensen elke dag naartoe komen. Even ja. nog los van de voorstelling van Bistaki. Wat nog eens een keer 400 mensen. En die mens. mensen leggen er allemaal ook hun eigen gedachten in. Die interpreteren het. Uh, gelet ook op wat Jan Bakker, onze, ons vaste geweten hier schrijft. Landschapskunst prima. Maar gelet op de vaak onnavolgbare gedachtegangen. In het brein van de gemiddelde kunstenaar. Dan graag wel botjes erbij wat het allemaal betekent. De kans is anders groot dat de bedoelingen van de kunstenaar... en het begrip van de argeloze wandelaar of fietser elkaar kruisen. Nou, Jan heeft geluisterd inmiddels naar Maurice... want die gaat gelijk door met... Kijk, dat is wat ik bedoel. Die argeloze wandelaar ziet in het kunstwerk van Maurice een hoop zand. Maar met de uitleg van Maurice gaat er opeens een heelal aan gedachten open. Hé, hey, dat zegt zomaar iemand van de wal, Maurice. Onze Jan Bakker. Nou, dat is wel een uh, aardig compliment. Uh, dus. Jij bent met die kruiwagen op weg naar het heelal. Uh, ja, ik vind het een mooie interpretatie. Maar voor mij is het een <laughs> stuk uh, eenvoudiger. En God. hard werk. Precies. <laughs> het zou wel mooi zijn als er een piramide ontstaat hoor, daar op de strand. Oh, ja, wat is... ik trouwens wel aardig vind, eigenlijk wat bij jullie dan op kleine schaal gebeurt, alleen dan 4000 keer. Dat gebeurt bij mij ook ja. alleen dan veel groter. Want wat me opviel pas was op een bepaalde plek waar ik een meter verloren heb... en op een andere plek waar ik het zelf niet bedoeld had, win ik dan weer een meter. Komen er ook 1500 mensen per dag kijken? Nee, want je moet een aardig stukje lopen om bij die van mij te komen. Dus ik denk 150 of zo. Het is ook werken om daar te komen, bij die ramp. Um, Herman Siebe, projectmanager van Staatsbosbeheer. Voor u gaat het belang verder dan alleen maar 10 dagen oerrol, hè? Dit soort scheppingen. Ja, ik, ik denk dat Oeral, dat maar ook al die scheppingen, is denk ik, de mooie de verbinding waarin mensen een verbinding kunnen maken tussen cultuur en natuur. En wat gebeurt daar? In die zin, wat Bruno net vertelde over Pannenland, dat je daarmee duidelijk kan maken dat dit een dynamisch landschap is. Want misschien is het Waddengebied nogal een beetje het enige natuurlijke gebied van, uh, van Nederland. Hè? Niet een, niet een echte wildernis, maar juist op het strand. En, en, en, en, en als je naar de Noordvader of, of, of je bent op de Rottems... dan zie je het gewoon bewegen, et cetera. En het mooie van het pannenland is dat, ook, dat mensen ook zien dat dat kan veranderen. Ook dat vorige project van Bruno met die, met, met die cirkels. En ik denk dat het mooie van Oerhol is ook... dat is niet alleen de landschapskunst, maar ook cultuur. Dat bezoekers die voor cultuur misschien komen... die natuur ontmoeten... En andersom, die, die, die in een landschap, die na, voor die natuur komen, die cultuur ontmoeten. Een voorbeeld, ik ben er ook trots op. Wij organiseerden als Stelbosbeheer een nachtvlinder-excursie. Midden in de nacht. En om één uur komen er nog twee bezoekers. Wij liefst het fietspad, uh, fietspad langs fietsen. God, ik vroeg, wat zijn jullie aan het doen? De nachtvlinders aan het kijken. Er komen twee van die grote pijlstaarten ervoor. En nou, ze waren ook een beetje verliefd, geloof ik. Ze zeggen van... Het is het mooiste wat we tot nu toe op Oeral gezien hebben. Ik kreeg bijna een tranen in mijn ogen. Nee, maar juist die mensen die niks met nachtvlinders of soorten... we je ook geen naam te noemen, maar die kleuren en zo. En dat is andersom ook zo. Van als je, dat, en dat is denk ik een hele belangrijke functie... Van, waarin je natuur en cultuur met elkaar verbindt. Het begon ooit, Bruno Dudens in de jaren zestig met Land Art. En we hebben meer van dat soort objecten. Me meer van dit soort objecten hebben we. Uh, is mijn microfoon uitgevallen? Volgens mij niet. Oké. Okay. <laughs> ja, dan krijg ik. Het is ook een soort van Te veel uh, wind hier. cultuur. Dat ik iets in mijn oor hoor over microfoons. Um, Land Art, jaren zestig. Het is een stap verder inmiddels, Bruno Doedens. Ja, wat mij betreft wel, want we moeten op zoek. Grote objecten in het landschap. Ja, die grote objecten zijn dat nog wel steeds. Maar die waren steeds vanuit een soort beeld uh, heel erg bedacht. En uh, wij zijn nu heel erg, en ook Job Mulder hier op de Schelling bezig met. wat wij dan even nu, nu, nu noemen: culturele landschapsontwikkeling. Waarbij we eigenlijk een volgende stap willen doen. Kan cultuur en culturele activiteiten, de menselijke energie. gekoppeld aan natuurlijke energie van waterstroming en wind en zon samen En dieren misschien ook wel. Hè? maar die vogels leren ook allemaal niks te doen. Die kunnen ook wel eens meedoen aan projecten en natuurontwikkeling. Dus laat die, laat die energie in totaal die, uh, die landschap transformeren. Dus niet meer een kunstobject toevoegen aan het landschap alleen. Maar die landschapsvormende processen een duw geven. Waardoor je verrijking krijgt. Het waddengebied zit op dit moment op 25% van zijn potentiële capaciteit... Qua natuurontwikkeling. Dus dat kan nog veel verrijkt worden. En hoe kun je nou met cultuur ook die natuur verrijken? Er is, bestaat een beeld dat als je met culturele activiteiten... dat het negatief is voor de natuur. Maar je zou daarmee processen kunnen aanjagen. We zitten bijvoorbeeld, denken nu voor volgend jaar... om met de kwelde wat te doen. En uh, met studenten van allerlei verschillende opleidingen... daarbij te betrekken. Waardoor je als ware ook daar het experiment centraal stelt... En dingen kunt maken waarvan iedereen kan leren. Dus wetenschappers erbij, al die organisaties erbij. En tegelijkertijd sterke beelden creëren. Waar heel veel mensen weer ook uh, hun identiteit van een plek... Uh, kan versterken, betekenis kan versterken. Dat lijkt me fantastisch. Om het kort samen te vatten, Bruno Doedens. Het staat niet stil. Er zit beweging er in zit die landart, ja. maar het is ook een kwestie van een samenspel van het landschap en de mensen. Ja. Waarbij je, dus, zegt hij ook, Herman Siebe, voorzichtig moet zijn met de landschappen. Je moet het uh, ook niet overdrijven. Nee, want ik, is dat ik, een zorg van staatsbosbeheer? Ja, ik denk dat dat, dat wel een zorg is. Want in mijn, mijn beeld is ook. Kijk, het oude landschapskunst. Dat moet je ook vooral doen in die landschappen... waardoor het landschap versterkt kan worden. Het mooie van, van het Waddengebied is... dat heeft, dat heeft zo'n krachtig uh, landschap... dat heeft eigenlijk die cultuur op dat punt niet nodig. Niks meer aan doen. Gewoon het landschap, het kunstwerk van de natuur zelf Precies. laten zijn. maar andersom, en daar zit de verbinding tussen Bruno en mij... van, van uh, uh, als je het hele Waddengebied... als je het nou eens in Nederland uh, kijkt, hè... We gaan naar de eilanden toe, je gaat naar de Schelling, je gaat naar Schiemannockoog. Uh, je zit op de vaste wal. Met de kwelders. En eigenlijk in Groningen en Friesland... Kijken ze, staan ze eigenlijk een beetje met de rug naar, naar, naar die Waddenzee. En we hebben die Waddenzee. Het is geen eenheid. Het is geen culturele eenheid. Als je bijvoorbeeld naar Duitsland kijkt... heb je Nationaal Park Waddenzee. Dat is een culturele eenheid. Je gaat daar naar het Nationaal Park Waddenzee. En het mooie zou zijn... Het gaat me dan niet alleen om landschapskunst, maar in het algemeen cultuur. Lukt het mensen als Joop Mulder en Bruno, samen met ons, natuurbeschermers... om dat hele Waddengebied ook een culturele identiteit te geven? Dat, dat gaat over een paar jaar ook gebeuren, hè, met een enorme grote ja, Waddenroute... Maar, maar, van Den Helden ja, tot Denemarken. Maar wel als doel dat het niet alleen een culturele identiteit wordt... maar dat het ook die kwaliteiten weer krijgt... die de Waddenzee ook kan hebben en ook vroeger had... Dan gaan er weer haaien uh, zwemmen in, in de Ja, Die eet je niet op hoor. Uh, dan zie je weer roggen. Uh, dan groeit er weer zeegrasvelden. Nee, nee, graag hartstikke goed. En, en, en, Meer en als je die dus. kan, ja. En dat zou ik heel mooi vinden. Als, als cultuur en natuur. Maar het, ja, in maar het, het zou wanggebied. wel mooi zijn, als je nou 50.000 mensen krijgt... Hè, die naar ja. Oerl gaan... en je hebt ze allemaal, geef je een half uur, help mee. Jullie willen kwelders ontwikkelen bijvoorbeeld. Ja. 50.000 maar een half uur is 25.000 uur... aan capaciteit... om daarmee met een culturele activiteit te Dat gaat er over wat er klaar ligt. Ik even tussendoor, tussendoor een op, opmerking van Anton. Ons landschap is al zoveel... ontsierd en verontreinigd door lelijke steden... en gebouwen of andere stupide bouwsels... van zogenaamde kunstenaars. <lacht> een beetje ongerepte natuur en landschap moeten we koesteren in ons kleine en overvolle landje. Begrijp ik, maar daar hebben we het niet over. Hè? Dat waar het lelijk is, moet het niet eens gebouwd worden. MLS. Nee, maar dat klopt. En in die zin ben ik het heel erg eens met, met uh, de meneer of mevrouw, uh, Anton. Anton, Anton. Anton, die dat zegt. Alleen met zo'n kweldenproject gaat, gaat het niet alleen om dat kunstwerk op zich, maar juist dat proces dat je mensen uitlegt tijdens uh, uh, wat daar dan gebeurt met zo'n kwelden. Ik heb een lezing gegeven bij het kloosterproject uh, op Oeral uh, van Riek Zwarte en, uh, en Sjoerd Wagenaar. En daar gaat geplacht worden. Het gaat over het klooster. Maar dan hebben opeens mensen allerlei vragen. Wa Wat betekent plachen voor de natuur? Het zeg maar. is allemaal verrijking. We hebben al de telefoon, Annemie. Vertel, Heb oh, je een vraag? Goedemorgen. Ja, Goedemorgen. Ik, ik heb eerst een kleine opmerking vooraf. Het leukste kunst vind ik altijd op de Waddeneilanden, eilanden Al die afdrukken van die... Pootjes van al die strandvogels. dat maakt die maken prachtige grafieken. In de strandvogels die ja, hun eigen maar, kunst, kunstwerken ja, achterlaten, inmiddels hun voetstapjes. Ja, maar, mijn, mijn vraag is eigenlijk of de bij u aanwezige gasten of die zich hebben laten inspireren door die fantastische, die alleen vanuit hoog uh, uit de lucht te zien uh, landschapstekeningen die in, Lat in Latijns-Amerika in de woestijn zijn aangebracht. Ik meen door de azteken. Gro grote, uh, in het landschap aanwezige figuren. En die zijn al eeuwen oud. En daarvan weet men nog steeds niet hoe ze gemaakt zijn. Ik ga eerst even naar uh, Maurice. Maurice, uh, heb jij ook inspiratie van de azteken? Is de vraag. Die grote landschappen Nee, eigenlijk niet. Tenminste, niet specifiek door azteken. Het is. Uh... Dat is meer algemeen. Kijk, de werkwijze van de Azteken zal waarschijnlijk dezelfde... zijn als van de Egyptenaren of van de mensen die hun... Maar Annemie heeft het dus over hele grote objecten... Van eeuwenoude objecten die van boven in de, in de lucht zichtbaar zijn. Want jij gaat meer naar die lucht toe. Bruno Doedens, eh, het heeft wel iets van die Azteken-landschappen... wat jij hebt gemaakt. Bijvoorbeeld die jaringen. Ja, het gaat heel erg over de verbeelding en die grote schaal. Kijk, een mens... Is klein als je hem in een groot landschap... Iets is, iets, iets is pas landschap als er veel van is. Daar heb je dus die kleine man van ja, Maurice meer. precies. En door erin te zijn, en je kunt het dan in beleven... kun je dus verdwalen zonder jezelf te verliezen. Of jezelf te verliezen zonder te verdwalen. Allebei mag. Maar dat geeft dus wel de mogelijkheid... om iets in je op te nemen met al je zintuigen. En dan vergeet je het niet meer. Dwalen. Kortom... Ook weer van alles er zelf inle leggen. en ook het avontuur zoeken, toch? Ja, en de verbeelding dus een kans geven. Want uiteindelijk gaat het ook over poëzie. Want water drinken is lekker, maar af en toe een glaasje wijn is erg nodig, volgens mij. Dat doen we ook. Maurice Meeuwsen, je wil even aanvullen? Ja, ik had toch wel over de Arsteken vanuit de ruimte. Dat heb je is nu tegenwoordig natuurlijk werkelijkheid geworden met Google Earth. En ik zou het wel heel... Leuk vinden of interessant vinden als het lukt dat een van die projecten... die gewoon met een kruiwaardje zijn gebeurd... dat ik die over drie jaar terugzie op Google Earth. Dat is natuurlijk wel een moderne variant van wat de afsteken deed. Je zoekt toch wel een zekere zin de onsterfelijkheid. Ja, allemaal toch. Han Leerveld, je was eerder al in de uitzending over de zelfredzaamheid van Ter Schelling. Daar heb je veel mee te maken. Duurzaamheidsprojecten, wat ik zo zonde vind... want jij blijft straks ook weer achter op Ter Schelling... dat dit allemaal weer verdwijnt. Die ramp hij zal verdwijnen, net als de jaringen van Bruno Doelens. En er worden hier toch hele prachtige dingen neergezet. Waarvan, ik zou zeggen, zoals die klankvelden van de, van de Fransman. Laat staan, laat eeuwig klinken. Nou, het uh, Waddengebied is natuurlijk uh, uh, gekenmerkt door de dynamiek. Hè? Dus de, de wind, de zee. Uh, de zee neemt en de zee geeft. Het gaat alsmaar door. En um, in, in mijn optiek uh, is het uh, juist niet geschikt om iets permanents neer te zetten. Ja, als we uh, naar de afgelopen duizend jaren kijken, dan, dan zien we bijvoorbeeld dat de Schelling naar de kust beweegt. En uh, als je op het strand nu kijkt, bijvoorbeeld bij Panneland, daar zie je uh, duintjes ontstaan. Als je het paneland wegdenkt, dan zie je ook duintjes ontstaan. En uh, we hebben ook een proefopstelling bijvoorbeeld. En op de uh, site um, slam.org kun je dat heel goed zien met uh, timelapse-filmpjes. Daar zie je heel versneld... Wat, uh, wat het zand allemaal aan, aan, aan duinen opbouwt en zo. Dus er is eigenlijk niets permanents. Het is alsmaar in beweging. Het is een continu proces. Herman uh, Sieben, het is goed dat het weer verdwijnt. Kortom? Ja, ik denk dat het goed is. Dit, dit land... Bedoel, we hebben één landschap, het Waddenlandschap... Die, dat, dat dynamische... dat moeten we in ere houden. En uh, ik, ik ben het heel erg met, met Han, uh, Han eens. Alleen het mooie is juist... maar dat is een herhaling wat ik net al zei... Van, Juist dat culturele zampannenland maakt dat nog eens een keer heel erg duidelijk. Het is fantastisch om met windkracht 9 hier gezandstraald te worden. En dat, dat mogen iedereen, mag iedereen nog een paar dagen doen hier op Oerol. Maar ga ook naar die beelden in zee, beelden aan zee in of naar de Apollolaan in Amsterdam. Of geniet van die olifanten daar bij de snelweg. Maar even over... En de, we zijn aan het eind van de uitzending. We moeten naar die koppen van paaseiland bij Goes. Het is allemaal prachtig. Nog eentje van, voor Maurice van Michiel. Prachtig hoe Maurice door weer en wind gewaamd met schep en kruiwagen de elementen trotseert. Succes! Dankjewel ja. dat jullie hier waren. Ook deze uitzending verwaait in de wind.